...met het NOS-journaal. Minister Opstelte wil dat de alarmmeldingen van 1 kan worden geschonden... ...antwoordt hij op Kamervragen. Na een melding via 112 worden de hulpdiensten gealarmeerd via het P2000-systeem. ongecodeerde meldingen via P2000 worden door een aantal websites gepubliceerd. Opstelte wil het berichtenverkeer laten versleutelen... ...waardoor ze niet meer kunnen worden uitgelezen. De minister wil nog overleggen hoe de media geïnformeerd kunnen blijven... ...over de alarmmeldingen steeds meer Nederlanders vullen zelf hun belastingformulier in via internet. Na het onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat 60% gebruik maakt van de vooraf ingevulde aangifte van de Belastingdienst. Dat is een kwart meer dan vorig jaar. Nog maar 1 op de 5 mensen roept professionele hulp in bij een betaalde expert. De Belastingdienst vult steeds meer gegevens vooraf in, waardoor zelf aangifte doen steeds makkelijker wordt.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 President Obama brengt vandaag voor het eerst een bezoek aan Israël en de westelijke Jordaanoever. Rond half twaalf arriveert hij op de luchthaven van Tel Aviv. Daarna reist hij door naar Jeruzalem voor gesprekken met president Peres en premier Netanyahu. Obama spreekt ook met de Palestijnse president Abbas. Duizenden veiligheidsmensen zijn ingezet om het bezoek in goede banen te leiden. Obama sluit zijn Midden-Oostenreis af met een bezoek aan Jordanië.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 Weinig. nou, god, is het is koud buiten. En dan zeggen ze dat om twee minuten over twaalf officieel de lente begonnen is. Ja. Nou. nou, je weet het hè. Lente heeft een uh, koud virusje opgelopen. Ja, nou... de lote is niet gelukt. <laughs> Zo is dat. Ja, installatie van Lente 2013 is onderbroken. Ja, wegens een kouvirus. virus. Wegens een virus, ja. Goedemiddag Zandvoort. Uh, goedemiddag. De rest van Nederland. Ook. Oh, als jij je beperkt tot Zandvoort, dan doe ik de rest van Nederland wel. Oh, mag. Je denkt toch niet dat er alleen in Zandvoort naar ons geluisterd wordt? Wel? Uh, nee, Nee, dat weet ik wel zeker van Nee, in Haarlem ze, zijn er ook mensen, in Beverwijk zijn er mensen... En uh, misschien zelfs wel tot in Friesland en toe en ik veel. Ongetwijfeld. Ja. Nou, dus goedemiddag, Nederland. Dit is Zandvoortlunch op woensdag 20 maart 2013. Al waar wij u weer gaan vermaken. Proberen althans. Met wat, uh, ja, gewoon wat lekkere, gezellige muziek. We hebben wat nieuwe platen. Ik heb weer wat opgedoken. Uh, we gaan uh, natuurlijk onze weekse draaien, draaien uh, Dokter Andespeen En we hebben een primeur En we hebben nog een primeur Ook vanmiddag weer, ja, daar jagen wij naar hè. We hebben vanmiddag een primeur, we gaan straks praten met Jacques Kloes Van uh, Bekend van de Dizzymans band Maar hier is een nieuw project gestart die gaan we straks even bellen En dan gaan we ook een nieuwe single draaien ja. Van de Rock'n'Roll Roll All Stars Dit is een hele leuke plaat hoor Alstalig ook nog, ja. Wel... ja. Rock een roll met een traan heet het, ja. En uh, nou ja, we hebben nog wat andere nieuwe platen. Uh, ik heb ook het hele nu intussen het hele album van uh, David Bowie uh, bemachtigd. Ja, en dat is goed. En dat zit goed in elkaar, jongens. Dat is echt niet te geloven. <laughs> dus ook daarvan gaan we wat draaien. Uh, had ik al gezegd dat we onze weekse demo natuurlijk hadden, dokter Anders P. Ja, die had ik gezegd, hè, ja. Ja. We beginnen straks al met een verzoeknummer daarvan ja. Mijn uh, aangetrouwde nicht Mea Die uh, Was gisteravond bij ons En die uh, zei, ja dan moet je dat liedje even draaien Nou, gaan we dus ook Gaan, we doen. gaan we doen straks krijgt ja, krijg je natuurlijk nog weer een leuk stukje kabaren Kabaren Ja Een uh, hele leuke ja, Heb je hem gevonden? Ja Oh, dan is hij leuk ik hoop dat de kwaliteit een beetje... Nou, dat zullen we zo wel even checken, of ja. dat allemaal goed is. Nou, laten we dan maar muziek gaan draaien. En nu uh, lekker gaan vermaken met... Uh, lekkere platen, jongens! We beginnen met Stevie Wonder. For once in my life.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 Vroege Motown-periode. Geweldig, mooi. En natuurlijk ontzettend lekker uh, swingend nummer. Um, ik ga u ook nog even vertellen: natuurlijk dat we aanstaande vrijdag hebben we een hele speciale uitzending. Dan is het 22 maart. En na, dan is het 40 jaar, of 50 jaar geleden zelfs, dat uh, het Beatles-album Please Please Me uitkwam. Maar dan gaan we een ja. hele uitzending daar aan wijden. Ja. Ja. Uh, dat gaan we dus zeker doen. En uh, die uitzending gaat ook een uur langer duren dan uh, we gepland hadden. We, we Normaal zitten we twaalf en twee. Maar dat wordt dus tussen twaalf en drie. Wat gaan we doen? We gaan hele leuke dingen draaien. We gaan allemaal hits draaien uit die tijd van uh, Please, Please Me. We gaan natuurlijk uiteraard het hele album draaien. Verder uh, komen er nog wat alternatieve versies uh, voorbij. Uh, Albert-Jan Vos heeft uh, covers gevonden van het album. Dus zeg maar andere uitvoeringen van andere artiesten van, het nummer, van nummers van die plaat. Dus het wordt een hele leuke uitzending. Mocht u erbij willen zijn, mocht u gewoon denken van goh ik, uh, even gezellig uh, in naar de studio komen even gezellig even, even meepraten en wat vertellen over het album. Mag. Kom maar gerust. Gasthuisplein Zandvoort. Uh, allemaal goed. Uh, uh, uh, wat heb ik nog meer eigenlijk? Oh ja, ik heb een nieuwe plaat. Een hele nieuwe plaat. Een hele leuke nieuwe plaat van een uh, nieuw Nederlands talent. En de man heet Yannick Davy. Yannick Davy, een heel aparte naam. En Het is nog een leuk liedje ook. Six String Thing heet het. I'm breaking down you said. Figuring out how to use it. I've seen it all in a movie. So what's the name of this movie? Is it a Hollywood kind of grooving? Then I'll take care of amusing. Amusing. Now I've started to break it down. Every piece makes a picture, no pieces on the I got your number and I got your name I got your kiss that makes me feel this way You make me play, you make me sing Please just let me do my six-string thing It goes oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh oh oh oh Come on, let me do my six-string thing I'm catching up with an old friend Sharing dreams till the days end in my head. You can't control your own guitar, Jack. I think it's time for her to undress. I like it real. I want her topless. They call it life Cause I got your number and I got your name I got your kiss that make me feel this way You make me play, you make me sing I got your number and I got your name I got your kiss that make me feel this way You make me play, you make me sing Come on let me do my six string thing Het schijnt een Nederlandse jongen te zijn, veel informatie weet ik nog niet. heb ik er nog niet van, maar het uh, maakt niet uit. Hij heet Yannick Davy. En dat is gewoon een gezellig liedje. Heb jij nog wel gevonden? Van hem? Nee, nee, nee. Nou, ik ben nog, ben nog even aan het zoeken. Oh, je bent nog maar... even aan het zoeken. Oké. Okay. Ja. Yannick Davy heet hij en het nummer dat heet Six String Thing. Dat is een, een, een tongbreker hoor. Six String Thing. Six String Thing. Ja, nou, dat is toch een tongenbreker? <laughs> ja, vind ik wel. Ja. Nou. Oké, okay. in ieder geval een lekker vrolijk liedje. En uh, met die, die uh, kou buiten uh, een beetje zo'n warm gevoel krijgen, dat, uh, dat mag best. Dat vinden we wel lekker. Hè? Goed, nou, Mea, ik weet niet of je luistert, maar let op. En thans, broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knolraap en lof, schorseneren en prei op bladzijde vijf en 80. ...van onze bundelen. Rampen bedreigen het menselijk leven... ...knolraad en lofs hier en vrij. Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven... Knolra en lofs hier en vrij. Gif in de bodem, lawaai gebeuren... Knolra en lofs en vrij. Buien en lagere temperaturen... ...knolraad en lofs hier en vrij. Libanon, El Salvador Suriname, knolrat en losvorsenier en vrij. Week na de en eet reclame, knolrat en losvorsenier en vrij. Degeneratie en makelarde, knolrat en losvorsenier en vrij. Heel onze wereld wordt inwoesten, nee, knolrat en losvorsenier en vrij. De omzet, stijgen de lasten. Knolraad en lof, schorsen, en brei. Liegen, bedriegen, oneerbaar bedasten. Knolraad en lof, schorsen, en brei. Vuil en verval en terreur in de straten. Knolraad en lof, schorseneren en brei. Popidioten en voetbalfanaten. Knolraad en lof, schorsen, en brei. Kwalijke ziekten en vieze gezwellen. Knolraad en lof, schorsen, en brei. U hoef ik zeker wel niets te vertellen, knolraad en los, schorsen en het Duistere driften en afgoderijen, knolraad en los, schorsen en het Wie zal ons redden, wie maakt ons weer vrij? knolraad en los, schorsen en het De heer! Overal zien wij ze groeien, de horden. knolraad en los, schorsen en het Mensen die steeds minder menselijk worden, knolraapen los, forseneer en vrij. Mensen die jengelen, mensen die bulken, knolraapen los, forseneer en vrij. Mensen die lasteren, schimpen en pulken, knolraapen los, forseneer en vrij. Mensen gespeeld van gevoel en geweten, klora en los, en erbij. En wat die mensen niet allemaal eten, knolra en los, en erbij. Nooit meer, nooit meer keert het gedijk. Zorsen en erbij, en zet u dit er dan ook nog maar bij. Het is zo'n leuk liedje. Ja hoor. Dokter Anders P. Oftewel om een... Uh... Maar dat is even helemaal te noemen. Dokter Anders Heinz Polzar. Hij is inderdaad echt dokter Anders. Volgens mij econoom. Als ik het, niet, als ik het goed heb. En... Um... Maar uh, daar heeft hij niet zoveel in gedaan. Hij uh, is natuurlijk doorgebroken in de tijd. En daar sprak men toen schande van. Dat weet ik nog wel. Uh, met het liedje De Commensaal. En daar was hij toen mee bij, bij Willem Duis ofzo. En die vond dat helemaal niks natuurlijk. Maar ja, de man is er toch mee doorgebroken. En we kennen hem natuurlijk ook van de grote hits als De Doderit En De Veerpont En uh, nou, ook dit. En we gaan er straks nog wat meer van draaien. Want het is onze weekse D. En uh, dat is leuk. Gewoon Dokter Anders. Hè? wat is er? Nee, oh, oh nee, ik dacht je wat zou. Oh, nee hoor. Oh nee, dan is het goed. Dan is het goed. Oké. Okay. Dat is logisch hè. Supertrap! When I was young, it seemed that life was Magical song En dat uh, is natuurlijk het typische Supertramp geluid. Jawel, we gaan door met uh, Justin Timberlake. Ja, dat is ook een, uh, dat is weer een wat moderner. Je weet, met dit programma springen we nog eenmaal dwars door de tijd heen. Nee, we hoeven ons niet te houden aan voorbad van alleen maar uh, die periode. Nee hoor, wij draaien lekker uit elke periode wat. En dit liedje dat heet Mirrors wel spiegel. Spiegel. Like a mirror's Cause with your hand in my head, in a pocket full of smoke, I can say you there's no place to go. Just by trying on the past I'll be trying to put you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. See the biggest thing to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 Full of soap, I can tell you there's no place Where could go? Just yeah. try on the glass oh, yeah. Are Maar dat heet mirrors, oftewel spiegel. Starring zijn at me nog voor het lunch. Woensdag 20 maart. En half 1. En dat betekent het weerbericht. Nou, de lente is uh, astronomisch gezien begonnen. Net om twee minuten over twaalf. En uh, er zijn vandaag uh, wat wolkenvelden. Zullen nu nou een kant de zon er even doorbreken? En het blijft in deze regionen waarschijnlijk droog. De wind uh, is matig en aanzeekrachtig uit het noordoosten. En het uh, wordt maximaal vier graden. Dus het is niet echt voor het gevoel lente. Vanavond en vannacht een afwisseling van wolkenvelden en een paar opklaringen. Het blijft droog en er waait een tot zwak afnemende noordenwind. Temperatuur daalt naar iets onder het vriespunt. Morgen krijgen we geregeld de zon te zien en het blijft droog. De noordenwind draait naar oost en blijft vooralsnog zwak. Temperatuur stijgt naar ongeveer 5 graden. Lente laat uh, nog even op zich wachten, lijkt ja, het. Ja, installatie in, uh, van Lente 2013 onderbroken. Ja. Kouwvier. <laughs> op de de weg uh, in Alkmaar, dames en heren, zo meldt en nu.nl... ...is woensdagmiddag een connectionbus van een talud voor een viaduct afgereden. Daarbij zijn drie gewonden gevallen. Uh, dat bevestigt de politie Noord-Holland Noord. In eerste instantie werd er gesproken over zeven gewonden... De politie meldt dat de buslijn 160 richting Heruikel Waard. Eh, na een aanleiding met een auto of van het talud is gegleden. De buschauffeur is ter observatie opgenomen eh, overgenomen, na, bracht naar het ziekenhuis. In de auto die bij het ongeval was betrokken zijn twee gewonden gevallen. Door de, de ernst van de verwondingen over de ernst van de verwondingen is nog helemaal niets bekend. En in de bus zaten volgens de politie drie passagiers. De, deze mochten daar controle door ambulancepersoneel naar huis. Dus nou, er stond ook een prachtige foto mee. Nou ja, dat kunnen we u niet laten zien. Maar ja. in ieder geval, die bus die is dus daar nou, gewoon lekker. Nou, euh, lekker. <lacht> is er vanaf ja. <lacht> Nou, bent u weer op de hoogte. Ja, dit bericht werd overigens gemeld door nu.nl. Well, we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 Een geweldige, lekkere plaat. No to nowhere. U kent het natuurlijk <tots> allemaal. Hit uit de jaren 80. Ja. Uh, kent u dit nog? Weet u dit nog? Legendarische band uit de jaren 70. En we hebben hem aan de telefoon. Sjaak Kloes. Hallo Sjaak. Hé hey Ruud, alles wel. Ja, met jou ook. Ja, Goedemiddag Sjaak. Uh, ja, we hebben Jacques Kloes aan de telefoon, dames en heren, natuurlijk, uh, legendarische zanger van deze legendarische band, we Laten we hem even zachtjes op de rond doordraaien, uh, de Dizzy Mans band natuurlijk, maar daarvoor, daarvoor gaan, we niet, uh, gaan we het niet over hebben, want dat is genoeg bekend. Jacques, je bent uh, samen met een aantal, uh, nou je mag rustig zeggen, Corrie uit de Nederlandse popmuziek, een nieuw project gestart. En dat heet de Rock'n'Roll All-Stars. Of Rock'n'Roll Stars heet het, geloof ik. Hè? Ja, Rock'n'Roll een... Stars. Met ja. een einde dan de A en, en de oog. Ja, ja. En er zit ja. zo'n zo zo weglatingstekentje tussen. Ja. ja. ja. Hé, hey, vertel er eens wat over. Want het, uh, ik zag een foto op, uh, op Facebook staan. En ik denk, jongen, jongen, jongen, wat, uh, wat een club. Uh, beroemde mensen zitten daar bij elkaar. Wie zitten er onder andere allemaal in? Nou, uh, Jan Rietman, uh, Marga Bult, Ton Oppendorf. Jan Tijd van BZN. Danny Lademacher, uh, Jan Koper, uh, Albert Einem en ik zijn de gek. Ja, en uh, het is rock-roll alstas, wat moet ik me daarbij voorstellen? Gaan jullie terug naar de 50s en de 60s? Of, uh, nou, het is. Nee, we maken gewoon een beetje, beetje, beetje, beetje rock, weet je hoor. Maar fun, fun rock gewoon, Dat je, je gewoon een lekkere avond hebt en een uh, lekkere tent uit zijn dak. Uh, ja. We wil rock you en dat soort uh, dingen. En, uh, gewoon uh, anderhalf en twee uur, gewoon uh, lekker boeien. Lekker knallen. Lekker knallen, ja. Lekker knallen. Jullie hebben af. leuke je na. Als ik het uh, goed gezien heb, dan hebben jullie afgelopen zaterdag jullie allereerste optreden gehad. Hoe ging dat? Ja, dat ging hartstikke goed. Ja? Dat viel me mee overigens, ja. Omdat echt... we hebben maar een paar week een beetje en Ik ben er ook een beetje later bijgekomen. Ja. Maar uh, dat ging wonderwel, ging dat uh, ging het wel goed. Tempo ze kopen en uh, nou, helemaal fantastisch toch? Ja. ja. En, uh, het is leuk. Marga Bult, dat is de enige dame in de band. Heeft hij het niet moeilijk met al die kerels? Nou, die staat er mannetje wel. <laughs> <laughs> ja, en is Ja. En en op wiens, wiens initiatief is dit hele verhaal bij elkaar gekomen? Want dat lijkt nou, nogal een organisatie. Ik, ik heb begrepen dat het een initiatief was van Jan van Jan Riedman. Ja. Samen met Danny Lademacher. Ja, ze wilden een uh, leuk bandje beginnen, weet je wel, voor de fan en uh, een, beetje, een beetje leuke dingen doen en uh, ja... Het zijn allemaal een beetje gearriveerde muzikanten natuurlijk, dus... Ja. Uh, ja, maar... hebben ze wat mensen erbij gezocht, volgens ja. mij, uh, ja, later pas. Ja, ze hadden nog één goede zanger nodig. Ze hadden nog een beetje een frontmannetje nodig, ja. ja. Nou ja, dat is bij jou wel terecht natuurlijk. Ja, toch. Ja, toch. Hey, en, en komt dat niet een beetje in problemen met je andere projecten? Want je doet natuurlijk Showbusters nog samen met Johan. En En mensen um, ben natuurlijk nog. In, uh, ja, en dan doe ik nog een. een, een wat ding? Een, een tribute to the Blues Brothers. Ook ja, nog. ook nog. Ja, Zou je, ja, maar, je jong... weet op dit moment valt er in de muziek geen uh, ene woord te verdienen. Dus. Uh, je moet wat, uh, uh, Wat zei ja, jij? Je, je moet wat? Toch? Ja, misschien ja Maar je hebt toch AOW intussen, of niet? Nou, nog niet. Ik moet nog een maandje wachten. we <laughs> <laughs> zit nu in het, in, het, in het maandgat ja ja. Hé, hey, en uh, vertel eens iets over de nieuwe single. Want uh, ik heb hem al gehoord natuurlijk. Ik heb hem een paar keer gedraaid. En ik vind het gewoon het gek nummer. Um, het is Nederlandstalig. Dat, dat vind ik wel grappig. Rock'n'Roll met een traan heet het. Uh, vertel eens wat over. Nou, kijk, Jan heeft er geschreven in, uh, die heeft een tijdje in Nashville gezeten, met ja. een van de schrijvers. ja, de naam weet ik niet, maar dat, uh, en, uh, die staat, en hij heeft een liedje daar geschreven, was, uh, uh, en toen heeft hij een Nederlandse tekst opgemaakt. Ja. En het, ook een Engelse tekst, maar ik vond de Nederlandse tekst veel beter. Ja. Dus hij heeft het ingezongen, want dat had hij al ingezongen. Mm -hmm. En ik heb later heb ik nog wat tweede stemmetjes erbij ge gefield. Oké, okay. lekker dus. Ja. Gezellig. Is, het en dat gaat wel, wel, weet je wel. Hey, en wanneer gaat het, uh, het officieel? Want, want ik heb zoiets begrepen dat afgelopen zaterdag iets van een soort try-out was, wanneer gaat ja. het officieel uh, de bune op, wanneer kunnen we het Nou, het, het najaar management uh, wil dan, uh, weet je, dat er een beetje theater gaat doen, uh, van de zomer nog wat, uh, wat, wat festivals, weet je wel. Ja, ja. En dat, nou dat lijkt me wel zo. als je weer een nieuwe uitdaging voor me mijn leeftijd. Ja, nou ja, wij moeten, we moeten niet achter de geraniums gaan zitten, Zaak. We moeten gewoon nee, lekker gaat niet blijven. Dat lukt ook. Dat nee. gaat niet lukken, ik heb geen eens geraniums. Maar uh, nou ja, ik wens je, ik wens je uh, of wij eigenlijk, want ik moet natuurlijk ook een beetje namens Angela praten. Uh, we wensen je gewoon heel veel succes en ik hoop dat we, een weten. dat we een beetje op de hoogte gehouden worden als het hier in de buurt te zien is. Want uh, ik, het, het, is wel een, het is wel een club mensen, dames en heren, waar je uh, wat van mag verwachten toch, hè? Ja, dat vind ik wel. Ik bedoel, als wij ergens daar onder treden, dan onderdreden, uh, ja, dan staat er wel zo'n zootje ervaring dat... Uh, ja. dat uh, <laughs> Oké. Okay. Dat is echt een heel goed bandje ook. Oké. Okay. Nou, Jacques, leuk dat je even in de uitzending wilde komen. We gaan uh, voor het eerst bij ZFM Zandvoort je nieuwe single draaien. Of de single die van de Rock'n'Roll Stars. Geschreven door Jan Rietman, gezongen door Jan Rietman en Jacques Loes. Hier is Rock'n'Roll met een traan. MUZIEK <middels> Geleefd als een beest Heel veel dingen die niet mochten toch gedaan Maar ik heb geen spijt of verdriet Wie me ook verliet Mijn leven is steeds weer zijn eigen gang gegaan Over bergen en doordagen Wat blijft zijn de verhalen Ik weet echt niet meer wat waar is en waar niet Maar ik weet één ding heel goed Alles gaat zo I've just fucked for a Let's go. Rocken en dan R, ah, zo'n weglatingstekentje. En dan all-stars, dat is dus, roll. Wat hebben ze dus uitgelaten? Rock Roll stars. Je kunt het al vinden op YouTube als je het uh, nog eens wil horen. En uh, daar in dit programma zul ook wel terug horen. Rock'n'roll all-stars. Jan Rietman, uh, de pianist. Bekend natuurlijk van, uh, ja, van, van de groep Moon zat hij er toen. Longtel Long Ernie en de Shakers heeft hij ook nog in gezeten. En uh, verder was hij natuurlijk presentator van het wereldberoemde NCRV-programma Los Vast. Dat uh, helaas... Zo'n programma is er niet meer. Dat was gewoon altijd geweldig. Los vast. Dat was elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. En dan uh, had je gewoon lekker twee uur lang uh, live radio en live muziek op de radio. Nou, dat hoor je tegenwoordig niet meer. Dat is heel jammer. Jan Rietman dus. Uh, verder, uh, nou ja, Danny Ladenbach kennen we natuurlijk allemaal van uh, The Wild Romans. Van Herman Brood in de tijd. Uh, Jacques Loes dus van, uh, van de Disneymans met Marga Bult, die er ook in zit. Die kent u natuurlijk nog van de meidengroep Babe. ja, <laughs> ja. Dat komt dan allemaal lekker bij elkaar en dat gaat gewoon ongecompliceerde, eh, lekkere, pretentieloze roll maken. En dat is goed. En dat is goed gelukt. En dat is heel goed. Dus doe maar! De bom, de bom, de bom. Carrière maken, doordat de bom valt. Werken aan me toe komt. De bom valt. Ik ren op mijn agenda voordat de bom valt. Veilig in het ziekenfonds voordat de bom valt. En als de bom ja, valt, lig ik in mijn nette pak diploma's en mijn checks op zak. Mijn polen en mijn woorden schaal, schaal, schaal. Onder de vetgebouwen van de stad naast jou. Laat maar vallen, het komt er toch wel van. Het geeft hier over je rent.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 Want als de boom dan, dan lig ik in mijn nette pak diploma's en mijn checks op zak, met polen zijn mijn woorden schaald oh, oh, oh, oh. Onder de vet gebouwen van de stad naast jou wauw. Oh, oh, oh, oh. Laat maar voor dan het komt er toch wel van het geef hier of je rent Je nooit gekend, wil weten wie jij bent, wil weten wie jij bent.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 Nee hoor, er is niks mis met uw radio. Het staat op de plaat. Mm. <laughs> ja, geweldig hè? Doe maar. Uh, toch een van... Nou, ja, dat, u herinnert zich natuurlijk allemaal die rage nog rond de jaren tachtig. Uh, begin jaren tachtig. Dat doe maar echt gewoon nou... Uh, Beatle-achtige tafreelen veroorzaakt in Nederland. Zo verschrikkelijk populair als dat ze waren. Fantastisch nummer en dat, hebben we, dat heet De Bom. Straks in de vinyljaren, dames en heren, dat hebben we straks na tweeën natuurlijk weer, gaan we weer drie platen draaien. En vandaag staan er twee bekende, hele goede Nederlandse toetsenisten centraal. Louis van Dijk en Rick van der Linden. Van Louis van Dijk draaien hebben we een prachtige plaat, die heet We're Man Loves Woman, een beetje jazzy, wel lekker. En van Rick van der Linden hebben we het album Koem Louder meegenomen. Dat is ook heel leuk. Dat is heel mooi. Samen met Tom Parker. Die doet daar onder andere ook aan mee. Dat gaan we straks dus draaien. Na twee uur in de vinyljaren. Haha. Zo is dat. En nu... Bonnie Tyler. De Engelse inzending voor het Eurovisie Songfestival. You say you don't believe in signs from up above. And you laugh at the thought of putting your faith in stuff like love You never see the rainbow, you just curse the rain You say you wanna believe, but it's just not worth the pain today But well, that's all fine if that's how you want it to be But if you're feeling alone and afraid, then you can't of the days of your life go crazy. Tyler, de inzending voor Engeland van het Eurovisie Zongfestival. En dat is uh, een mooi liedje. Bonnie Tyler, 61, is intussen al. Dus kun je nagaan. De oudjes gaan het weer leuk doen hoor, op het Zongfestival. Nou ja, niet van Nederland. Nee, want Anouk kan je nog geen oudje noemen natuurlijk. Maar ik heb zomaar het idee dat dat wel uh, aardig gaat worden allemaal. Ik weet nog toen ik 18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 22 maart, het Beatles album Please Please Me, 50 jaar. En dus is 22 maart Beatlesdag in Zandvoort luncht. We draaien unieke fragmenten, hits uit die tijd en we vragen singer-songwriters hun eigen versie te spelen van de nummer van de LP Please Please Me. 22 maart, tussen 12 en 3 uur, ZFM Zandvoort. 104.5 kabel, 106.9 in de eten, Sigo kanaal 1780 en via internet www. ZFM Zandvoort 22 maart Beatlesdag Please, please Me